voor spoedige start. Dit is Marten Huis met het ns journaal. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 zijn in Nederland zo'n 22.000 winkels verdwenen, het overgrote deel na een faillissement. Zo gingen het afgelopen jaar landelijke ketens als Max, Halfords, vier recordshop en Polara failliet. Wel gingen sommige bedrijven in sterk afgeslankte vorm weer verder. Volgens marktonderzoeker Q&A waren er te veel winkels in Nederland en is er een herschikking aan de gang. Er zijn nu nog zo'n 90.000 winkels over. Vlak voor de crisis waren dat er nog 112.000. In de Franse stad Dijon is een automobilist doelbewust ingereden op voetgangers. Het gebeurde op vijf plaatsen in de stad waarbij in totaal elf mensen gewond raakten. Twee van hen zijn er slecht aan toe, maar er zou niemand in levensgevaar zijn. De dader is volgens Franse media een verwarde man die Allah is groot riep toen hij op de voetgangers inreed. De man is aangehouden. Op Curaçao is een ontsnapping uit de gevangenis voorkomen. Gevangenen uit verschillende cellen hadden met elkaar afgesproken om een uitbraadpoging te doen. Het plan lekte uit en daarop werd een grootscheepse controle gehouden. Volgens de gevangenisdirecteur was van twee cellen al een deel van de tralies doorgezaagd. Bij de controle zijn ook mobiele telefoons, drugs, zelfgemaakte wapens en zagen gevonden. In New York is een waken gehouden voor de twee politieagenten die zaterdag werden doodgeschoten. Mensen verzamelden zich met kaarsen bij een geïmproviseerd gedenkteken. De dader, die later zelfmoord pleegde, handelde waarschijnlijk uit wraak... voor de dood van twee ongewapende zwarten. Die kwamen om door geweld van blanke politiemensen. Leiders van de zwarte gemeenschap en van organisaties voor burgerrechten... zijn bang dat de dood van de agenten schade zal toebrengen... aan hun strijd voor hervormingen bij de politie. Het weer bewolkt en regen of motregen. Het waait flink uit zuidwestelijke richting. Aan zee soms stormachtig. Maximum temperatuur vandaag 13 graden. Dit was het NMH. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandsbaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 begin van Zandvoort op zaterdag een hele goede middag Jodie, Louis Lewis en de nieuws en happy to be stuck with you nou het is acht over twee. zojuist door Mario Zandvoort onze collega met Zandvoort uit Zandvoort, de herhaling van afgelopen dinsdag, dankjewel Mario was weer een gezellig programma en dat gaan wij vanmiddag ook doen tussen 2 en 5. De laatste show van Zandvoort op zaterdag voor de kerst. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, je hebt het inderdaad goed verwoord. Want we zijn nu weer. Het is de laatste Zandvoort op zaterdag... voordat we aan de kerstdis en uh, dergelijke mogen. Dus we maken er weer een vrolijke kerstuitzending van. Of, uh, Jazeker, en uh, okay. wat ziet de studio er gezellig uit, hè? Ja, ja dus, uh, vele mensen hebben weer... Uh, vele handen maken licht werk, hè? Kijk even op uh, www.cfm-live.nl. Je kijkt live mee in de studio van CFM. En terwijl natuurlijk een Haarlem met serious request uh, in volle gang is... gaan wij weer de komende drie uur live uh, radio voor u maken... vanaf het Mediapark aan het Holweg 10a. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Uiteraard de vaste items zoals er zijn, de evenementenagenda... en er zijn wat evenementen uh, deze dagen in en rondom Zandvoort... ...die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand om half vier... ...want uh, dan kunt u even meeschrijven. En uh, wellicht dat u uh, een aantal dingen uh, kan opschrijven waar u naartoe wilt. Vanmiddag begint het ook natuurlijk leuk met de sprookjeswandeling... ...maar daarover om half vier meer. Uiteraard om half drie hebben we het weerbericht... ...en als ik over naar buiten kijk, het zonnetje schijnt weer. Jawel. Dus wij zitten weer binnen. Of dat zo blijft, dat hoort u allemaal om half drie. Half vijf hebben we Dier van de Week... ...en die luistert naar de naam Loekie... En hebben we een update over de herder Angel, de anderhalf jaar oude uh, herder... die nodig een heupoperatie nodig heeft en waar ook geld voor ingezameld gaat worden. En de stand van zaken, dat allemaal om half vijf. En kwart voor vijf, natuurlijk liefhebbers, hij is er weer, het gedicht van de week. Hadden we vorige week een prachtig gedicht over de ijsbaan. Als je nou bij die ijsbaan rondloopt, dan staat er ook een oliebollenman. Dus vanmiddag hebben wij een ode aan de oliebollenman. Een Harry. Ik uh, noem hem een Harry, ik noem hem oliebol. Goed. Uh, ja, dat allemaal om kwart voor vijf, het gedicht van de week. En dat staat natuurlijk allemaal in het teken van de oliebolleman op het Raadhuisplein. Verder hebben we natuurlijk uh, het laatste uur ook nog sport. Formule 1 nieuws, uh, een sport kort. Uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de muziek door en nog een aantal andere items. Dus genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. We hebben de zin in Albert Jan de komende drie uur bij ZFM. Moet je horen, he. Heerlijk en he? zo in de kerststemming. Ja, jij wilde een uh, bepaalde kerstplaat horen je zegt van... nou, die heb ik al de hele tijd niet meer gehoord. En nee, hij klopt. is toch zo leuk, hè? Ja, klopt. Nou, zo we gaan draaien dan? Doen we. Komt-ie aan. De tweede plaat van vanmiddag in deze serie van Zandvoort op zaterdag. Hier is José Feliciano en Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad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 ...gaat er aankomen, jawel. De nieuwe Ariane kranen en die heette Santa Telmi. Daarvoor de gauwouw van José Feliciano. Mag zeker niet ontbreken tijdens de kerstperiode. Jorde, Feliz Navidad. Ja, eens even kijken hoor. Ja, we hebben weer wat korte berichten voor je. Ditmaal van de gemeente Zandvoort, Albert-Jan. Ja, want afgelopen dinsdagavond hebben we ze dus weer vergaderd... ...en er is een preventieve last onder dwangsom circuitpark Zandvoort... Het college en van burgemeesterwethouders heeft, afgeleid, heeft op 16 december jongsleden besloten... het circuitpark Zandvoort een preventieve last onder dwangsom op te leggen. De aanleiding is een overtreding van de milieuvoorschriften... tijdens de DTM-races op 27 september jongsleden. Deze preventieve last onder dwangsom houdt in dat de exploitant van het circuit... voor elke keer dat de geluidsvoorschriften worden overschreden... tijdens een evenement in het raceseizoen 2015 een dwangsom verschuldigd is... Bij een forse overschrijding, zoals bij de dtm races uh, wordt een bedrag van 20.000 euro geïnt. U hoort het goed. Met een maximum van 60.000 euro. Dus ik zou zeggen, uh, circuit, hou je aan de regels. Want je weet maar nooit. Dan preventief verwijderen afvalbakken. Op maandag 29 december zal de gemeente circa 80 stuks afvalbakken... uit de openbare ruimte verwijderen. Dit om te voorkomen dat ze worden vernield door vuurwerk op oudejaarsnacht. Op maandag 5 januari worden de bakken weer teruggeplaatst. De gemeente hoopt op begrip en uw medewerking en dat u gedurende die week uw afval en of hondenpoepzakjes thuis in de eigen vuilnisbak wil gooien. En last but not least, een goed nieuws van de gemeente Zandvoort, want er is weer een Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Met veel genoegen nodigt de gemeente u namens de werkgroep uit voor de feestelijke nieuwjaarsreceptie op vrijdag 2 januari 2015. Ik schrijf u dat maar vast in uw agenda. Vrijdag 2 januari 2015 in de haven van Zandvoort. Net als in de voorgaande jaren organiseert de gemeente dit in. Dit samen met de vele Zandvoortse verenigingen en instanties. Nogmaals, de datum is vrijdag 2 januari. De locatie is haven van Zandvoort en de receptie duurt van half acht tot negen uur s'avonds. Dus de receptie van de gemeente Zandvoort op 2 januari in de haven van Zandvoort. Maar eerst gaan we nog op naar de kerst en natuurlijk ook de kerstmuziek bij CFM. En de winterse 50 niet te vergeten. Nou, daarop komen we straks nog even terug. Krijg te horen wanneer bij CFM de winterse 50 wordt uitgezonden. Thank you.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 Ja, wat lach je, wat lach je. Ah, ik, krijg... ik wil alles weten hoor. Ik krijg net een, een uh, via de app krijg ik een, uh, ja, laten we zeggen, een kerstboodschap uh, toegestuurd. Maar die duurt 14 minuten. Oké, okay, dan zo ben zo. je wel even bezig. Dan ben je wel even bezig. Ja, ja, ja. Nou ja, over de kerst gesproken. We hadden net over de Winterse 50. Wanneer gaat die eraan komen bij ja. CFM? Allereerst, uh, Rob, wat is de Winterse 50? Nou, de Winterse 50 is een uh, hitlijst die uh, in Nederland en België wordt samengesteld... In meest van de lokale en regionale stations kunnen stemmen via wwwwinterse 50nl en daaruit komt uiteindelijk de uiteindelijke top 50. Ja, en onze collega Andor Zandbergen die heeft dat voor ons voor ZFM en voor de luisteraars uiteraard ingeprogrammeerd en wel uh, morgen uh, van vijf tot negen. Woensdag van 6 tot 10 uur s'avonds. Donderdag van 12 tot 4 uur. En vrijdag 26.12 van 4 tot 8 uur. Ging u dat te snel? Dat kan u me eens bij voorstellen, maar het komt ook op de app. De CFM-app gratis te downloaden via de Play Store en de App Store. Wij zorgen dat het er zo snel mogelijk op staat, uh, Albert-Jan. Jij zorgt. Dankjewel voor het blakken. Ja, graag ja, ja, ja. gedaan. <laughs> nee, heerlijk genieten van winterse toffe muziek. Oh, Samengesteld, nou, zeggen, geprogrammeerd door onze collega Andor Zandbergen. Waarvoor al, dank. Alleen geen uh, winterse temperaturen, die hebben we nog niet. Die verzinnen we erbij. Uh, misschien komen ze eraan, hoor je ze dadelijk... naar het volgende plaatje in het CFM-weerbericht. baby slip a stable under the tree for me i've been an awful good girl santa baby so hurry down the chimney tonight <laughs> santa baby a 54 convertible to light blue and i'll wait up for you dear santa baby so hurry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 single, maar dat gaat een kerst helemaal goed komen hoor, Robert-Jan. Past ook goed bij je. mijn kerstbericht ja. van daarnet. Door de Santa Baby, de single van de Pussycat Dolls. Via de weer en daarmee is het even de half drie geworden. Tijd voor het CFM weerbericht voor de komende dagen, Robert-Jan. Vandaag is het half tot zwaar bewolkt en komt het tot enkele buien vanwege de passage van een buienstoring. Deze buien kunnen vergezeld gaan van hagel en mogelijk ook van onweer. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is krachtig in de polder en stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. En er kunnen zware windstoten voorkomen van ongeveer 90 km per uur. De temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 9 graden. Vanavond is er nog een buienkans. Komende nacht blijft het droog met naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. De stevige noordwestenwind draait naar west en neemt af naar matig in de polder en naar krachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft droog... en wellicht een knipoog af en toe ook nog even de zon. De zuidwestenwind neemt weer in kracht toe... en wordt vrij krachtig in de polder en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 9 en 11 graden. Maandag krijgen we te maken met de fronten... behorende bij alweer een volgende depressie, genaamd Irina. En daardoor overheerst de bewolking en valt er enige tijd regen. De zuidwestenwind is overduidelijk aanwezig en waait krachtig over land... en hard tot stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8. En het zou ons niets verbazen als er aan zee een zuidwesterstorm komt te staan, windkracht 9. Mm -hmm. Verder kunnen er zware windstoten voorkomen tot meer dan 100 km per uur. U hoort het goed, 100 km per uur. De temperatuur loopt weer flink op en stijgt naar waarde van omstreeks de 12 graden. De rest van de week is en blijft het wisselvallig. Weer met, enke, met elke dag wat regenen of een enkele bui. De zuidwesten en later noordwestenwind is duidelijk aanwezig... en de temperatuur gaat langzaam naar beneden. Dinsdag wordt het nog 11 graden en tijdens de kerstdagen is het 7 tot 8 graden. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.ricoweer.nl... of kijk op www.meteopagina.nl... of download de CFM-app. Dat was het weer. Dit is Echo Smit met Cool Kids. Let's all join hands because we are the new generation and we will sing this song together all over the world. Roep uit de jaren 90. Jorden, de Two Brothers on the fourth floor in Christmastime. Jawel, het is bijna Christmastime. Dus heel veel kerstmuziek vandaag bij Solvoort op zaterdag. En natuurlijk ook heel veel kerstactiviteiten in het centrum. Waaronder de sprookjeswandeling. Klopt Rob, want uh, het is vandaag ook tijd voor de sprookjeswandeling. En dat staat op de evenementenagenda geprogrammeerd. Maar het begint al om drie uur. Vandaar dat we het even naar voren halen. Zoals dat zo mooi heet. In het gezellige centrum van Zandvoort wordt er weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan zee en de regio. Vanaf drie uur vanmiddag tot half zeven... zullen er ruim 45 sprookjesfiguren rondwandelen... op het Raadhuisplein en Kerkplein in Zandvoort. Zo komt Sneeuwwitje met haar zeven dwergen Pinocchio en Petti. Maar natuurlijk ook Roodkapje en de Wolf. Peter Pan en kapitein Haak wandelen ook rond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 Op het Kerkplein staat dankzij de medewerker van Centerparks een levende kerststal. De kinderen die het durven, mogen de schaapjes en geitjes komen aaien. In de Protestantse kerk is een doorlopend programma met muziek, voorlezen en poppenkast. Loopt u vooral even naar binnen. Op het Kerkplein zullen muzikale optredens plaatsvinden. Voor de kinderen die aan de sprookjeswandelingen willen deelnemen... is er ook een boekje te kopen. Dit boekje kost 4 euro. Het boekje. Uh, is vanaf, uh, was al enige tijd te koop bij de Bruna. Dus als je nu nog mee wil doen, moet je wel heel snel zijn. Natuurlijk, uh, ook op de avond uh, uh, kan nu ook nog op het Kerkplein... een uh, boekje zitten waardebonnen voor chocomelk... een betoverende cake, lolly en sprookjesoliebol. Daar heb je die oliebol weer, hè? Daar is die oliebol weer. Ook zit er in de boekjes een korting voor de bon voor de ijsbaan... en wat heel aantrekkelijk maakt om het boekje te kopen. En tevens is er uh, vandaag ook tijd voor de winter Santa Krampie... georganiseerd door de Recreators. Ze organiseren een gezellige middag in het Zandvoorts Museum. Deelname kost 2,50 euro. Ook deze kaarten zijn nog te koop bij, op het, bij de kassa op het Kerkplein. En dat is uh, om twee uur al begonnen en dat duurt tot vijf uur. Het is me ook mogelijk om een combinatiekaartje te kopen. Dus uh, van, volop activiteiten in en rondom de ijsbaan. Allereerst natuurlijk de Sprookjeswandeling... en natuurlijk de Winter Santa bij het museum. Meer informatie over de Sprookjeswandeling kunt u kijken op www.sprookjeswandeling.nl En nog even over uh, dat boekje van de Sprookjeswandeling. Daarin zitten inderdaad die kortingsbonnen waar uh, Albert-Jan het over had. Maar de meeste kortingsbonnen zijn de hele week tijdens de vakantie geldig. Dus... Mocht je vandaag niet kunnen, profiteer toch van het boekje... en uh, koop hem nu heel snel bij de Bruna. Normaal gesproken zou uh, CFM hier uh, trouwens live verslag van doen... van de sprookjeswandeling. Helaas, Dolly is ziek. Dolly... Ah, Dolly. Van harte beterschap. Van harte beterschap namens heel CFM. En we hopen je snel alweer tegen te komen bij de radio. Hier is de Pieter Schakband. Dance. Was hem dan de Disco Klassieker op de zaterdagmiddag of maandagmorgen. Jullie de Pieter Shak Band en Coing Dancing down the street. Zet je radio onder de kerstboom. Raven voor Chris. En zet hem op, Dfm. op DFM. Hier is Chris Ria. Nou, hebben wij gehoord uh, dat in uh, diverse plaatsen... er uh, wat minder vuurwerk afgestoken mag gaan worden. Althans, dat is volgens mij ook weer teruggefloten, die regel. Maar hoe zit het uh, in Zandvoort met het vuurwerk? Je hebt het over het eventuele gebiedsverbod, hè? Dat, dat bedoel ik. Nou, daar is in ik. geen sprake van. Maar, Gelukkig. Maar er zijn wel strengere regels voor het afsteken van vuurwerk. Burgemeester Niek Meijer en de beide teamchefs van de politie... Paul Kloosterman en Patrick van der Vis... hebben gezegd uitermate trots te zijn op de inwoners van Zandvoort... Dan hebben ze het over de jaarwisseling in onze gemeente... die al jaren zonder noemenswaardige incidenten verloopt. De jaarwisseling moet een feest zijn, en dat is het ook in Zandvoort. Op kleine incidenten na gebeurt er al jaren niet, uh, niet veel ernstigs. Laat staan ongeregeldheden, zegt aldus de burgemeester. Politiechef Kloosterman beaamt dat, maar wil er wel... vanwege nieuwe landelijke regelgeving iets aan toevoegen. De regels voor het afsteken van vuurwerk zijn flink aangescherpt. Dit jaar is er voor het eerst een strikte verordening die zegt dat er alleen op 31 december vanaf 6 uur s'avonds vuurwerk mag worden afgestoken en dat mag doorgaan tot 2 uur in de nacht op Nieuwjaarsdag. Daarbuiten is het gewoon verboden. Uh, zegt hij. En daar zal streng op gehandhaafd uh, uh, worden. De politie krijgt de beschikking over een bredere bezetting... en ook de gemeentelijke handhavers zullen volop op pad gaan... om deze verordening te handhaven. De sancties zijn derhalve ook niet mals, al dus in de toelichting. Volgens de burgemeester uh, van Zandvoort... Uh, uh, ja, hoever, uh, hoeven zandvoorters zich geen zorgen te maken... over een eventueel gebiedsverbod voor het afsteken van vuurwerk... na 6 uur op 31 december. Zoals in een aantal gemeenten in Nederland. Ik heb er totaal geen reden om dat in uh, te gaan voeren. Want uh, we zijn namelijk trots op de zandvoorters... dat zij zich al jaren gewoon gedragen tijdens de jaarwisseling. Al dus burgemeester Meijer. Roosterman en Meijer hebben nog wel een tip voor de Zandvoorters. Geef kinderen een vuurwerkbril voor hun eigen veiligheid. En dat is natuurlijk niet tegen oren gezegd. Dus kinderen, zorg dat je zo'n vuurwerkbril op hebt. En daarnaast wensen natuurlijk de burgemeester en de politie, teamchefs, u alle Zandvoorters een mooie en een gezonde jaarwisseling. Dus vanaf 31 december om 6 uur s'avonds. Dan, dan mag het. Dan mag, dan mag het. het. En daarvoor dus absoluut niets. Ja, we gaan de gitaar even uit de kast halen, hè. zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Tijd niet gehoord is van Brian Adams, hier is Run To You. ik komt een van jou, die heb je keihard staan. En op deze plaat, he, dat is zo lekker, joh. Heerlijk, Jordan, Brian Adams en run to you. Tot aan vijf uur vanmiddag. Zo voort op zaterdag, zo meteen naar het nieuws weer Van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Heb jij een favoriete plaat die je wil horen? Bel dan naar de studio op 023-57-30393. 023-57-30393. Jouw favoriete kerstplaat aller tijden. We draaien met alle plezier voor je. Hier is Belinda Carlisle